Volgens TV ervaren gevangenen het verlof nu als een recht. Maar het is een gunst, zegt hij. Het weer bewolkt en langs de westkust kans op regen. Vanmiddag meer zon en een maximum temperatuur van 18 graden. Morgen droog, maar dan is het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag naar Utrecht staat tussen Kroopend Oude Rijn en Kroopend Lunetten 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A27 richting Hilversum. Daar staat tussen Nieuwegein en Kroopend Lunetten een file van 6 kilometer.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 Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Het is bijna vijf minuten, nee, bijna vier minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over een kwartiertje ongeveer Pieter Steins verantwoordelijk voor de boeken. En er was volgens mij ook wel behoorlijk wat boeken nieuws deze week nog. hè? Ja, nou ja, goed. Het is eigenlijk vooral prijzen nieuws dat we deze week hebben gehad. ACO? Het is uh, ja, ACO natuurlijk. En er was een Selectus debuutprijs. Ja. Maar om te beginnen met die ACO. Uh, die werd heel verrassend gewonnen door Marente de Moor. Uh, het was. Echt een van de outsiders, want je hebt altijd outsiders en outsiders. Hè? Outsiders zijn dan de mensen waarvan ze zeggen... nou, die worden het misschien, maar waarschijnlijk niet. En heb je altijd degene aan wie je dan niet denkt. Oh. Nou, dat was in dit geval eigenlijk Marente de Moor. Die zat er zelf ook niet, niet op gerekend. Nee. nee, totaal niet. Had dan wel een mooie jurk aan, maar dat was het. Ja, nee. Ja, natuurlijk, ze had zich opgedoft. En ze had ook een hele goede speech meteen na, dat ACO, na die ACO-toekenning. Dus ze deed dat helemaal uit, uit haar hoofd. En en het was natuurlijk een beetje pikant, want haar moeder was voor diezelfde prijs... Eh, niet alleen had ze diezelfde Marguerite prijs de in de 19 de 1992 he? gewonnen, de Moor. Nee. maar eh, zij was ook voor deze shortlist gepasseerd. Want oorspronkelijk stonden ze nog samen op de longlist van de ACO. Dus Marente de Moor won met de roman De Nederlandse Maagd. Eh, het was het derde boek van Marente de Moor, het is hier besproken. Dus dat ga ik zeker niet doen eh, door Ingrid eh, toen het uitkwam. Dat is inmiddels wel al bijna een eh, driekwart jaar geleden of een, een jaar geleden. Um, het gaat over een meisje die... Uh een meisje dat, moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja ik weet het. <tie> ja, ik had gisteren nog een discussie nee, over. Gaan, niemand durft meer wat hier. Meisje dat. <tie> ja. Ik zei gisteren nog dat ik het nooit zei. En nu zeg ik het. Zie je hoe het komt. Ja. Goed. Um, een meisje dat naar een, een schermleraar wordt gestuurd. Uh, het is 1936. Het is nazietijd. Uh, en dat meisje, dat, dat is een jong meisje. En dit is een coming of age roman. Dus uh, uh, je krijgt een soort combinatie van liefde en schermen. En dat allemaal echt heel mooi geschreven. Het is echt een heel mooi boek. Um, en een boek waar ook heel veel geheimen in zitten, wat het dus extra spannend maakt om door te lezen. De vraag is natuurlijk: hè, Dit is een goed boek. Is het ook het, het beste? beste. En is het het beste op Ach. fictie- en non-fictiegebied? Ach ja, Mieke zegt het al: je kunt er eigenlijk niet veel van zeggen. Uh, als je echt het beste boek. Ja, misschien hadden ze dan misschien moeten kiezen voor, voor uh, Tomeze die erop stond met De Weldoener. Echt een prachtige roman. De meeste mensen dachten wel uh, of Bualda om ze krijgen. Maar die kreeg met dus ja, die debutant. Nou, dat is inderdaad. De, andere was de contender was natuurlijk... dat was de gedoodverfde winnaar, dat ze dan zeggen... de debutant Peter oh. Bualda met Bonita Avenue. Uh, een boek waar heel, echt heel veel over te doen is geweest... de afgelopen jaar. Is, is, ik zag dat het nu aan de 100.000 exemplaren zit. Dus dat vindt zijn eigen weg wel. Dat ja. Wat dat betreft is het leuk dat ze dan net niet... voor het, het populairste boek kiezen. Gunberg stond er ook nog op. Uh, ik denk dat het wel heel erg leuk is dat Marente de Moor... dit heeft gewonnen. Ja. Het is toch een nieuwe stem uh, in de Nederlandse literatuur. Het, en er is op het boek echt niks aan te merken. Het is gewoon een goed boek. Dus uh, heel, heel mooi. En Bualda had inderdaad de dag daarvoor al ja. van de negen nominaties dat hij, die hij had gekregen, had hij er nu uh, eindelijk eentje verzilverd. Ja. Hij had nog twee andere. Hoor. Maar, en uh, die kreeg dus de Selectus debuutprijs voor zijn uh, roman in een hele sterke lichting. Dus dat was ook wel uh, voor hem was dat ook leuk. Ja. Maar goed, ik denk wel dat hij liever natuurlijk uh, die ja. aankoopprijs had ja, ja, ja, ja. Ik zal nog even zeggen wat uh, nog meer dadelijk aan bod komt. Jan Eilander Cruyffi, De Jongensjaren. Peter Raats, de ontdekking van van de middeleeuwen, daar ga je even... Uh... Ik ga een rondje middeleeuwen maken, dus ik maak een rondje kruiven of een ronddoodje eigenlijk. Ja. En ik sluit af met twee cadeauboeken voor de, uh, voor de oudere jongeren onder ons. <laughs> Rolling Zoals Stones, jij. Rolling Stones en Robert Crump. Precies. Oké, okay, we besluiten de nieuwshow vandaag met een expositie in het Tropenmuseum. En die heet De Dood Leeft. Over hoe verschillende culturen met die onvermijdelijke dood omgaan. Weet je hoeveel mensen de dood gaan per dag, wereldwijd... Ik heb het gisteren gelezen, was het in iets van 130.000? 155.000. Ja. Weet je dat me dat eigenlijk wel meeviel? Hmm. Nou. Het hmm. zal het fluctueren, neem ik aan. Nee. Eh, gemiddeld af en toe. Oké, okay. tussendoor steekt culinair journaliste Sylvia Witteman... de loftompet over de Hollandse kroket die door de fusie van fabrikanten de hele wereld hoopt te veroveren. Maar eerst wat nodig is. We vinden het moeilijk stil te staan bij wat ons pijn doet om mededogen te hebben voor onszelf. Want wat we beslist niet willen... is de verdenking op ons laden dat we soft zijn. Maar soft betekent toch gewoon zacht? Wat is er mis met zachtheid? Deze en andere vragen stelt stand-up filosofer Laura van Doron zich... samen met Oscar van Woensel en Steven Arnouts... in haar nieuwe programma Wat Nodig Is. Het gaat vanavond in het Amsterdamse Theater Frascati in première. En Laura van Doron is bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat... Uh, uh, dat die term stand-up philosopher, uh, dat heb je bedacht. Kun je dat eens even uh, uitleggen? Nou, ik heb dat ooit bedacht, um, omdat ik heb geen eigenlijk nauwelijks decor over het algemeen. Nu is er wel wat decor ingeslopen, maar voorheen had ik echt een helemaal leeg beeld. En uh, ik sta min of meer als mezelf op een podium. En daardoor kreeg ik altijd de eerste jaren dat ik werk maakte, kreeg ik achteraf altijd de vraag, is het wel theater? En dat vond ik altijd een hele oninteressante vraag. Een vraag waardoor mensen ook kunnen ontsnappen aan de inhoud van de voorstelling. Want waarom vroegen ze dat? Omdat het zo simpel ja, draait? Zo? omdat ze geraakt waren en daar dan geen raad mee wisten... Ja. en dan maar een soort labeldiscussie gingen ja. voeren. Dat is mijn uh, ja, ja. analyse daarvan. Okay. Dat is wel de gunstige analyse, hè? Nou, nee, want het is dat mensen vluchten voor hun eigen geraakt zijn. Dus dat vind ik ook nogal een, uh, een aantijging eigenlijk. Het kan ook zijn dat ze gewoon niks aanvonden... en niet wisten wat anders te zeggen, dan is het wel theater. Dus ik ga er nog wel vanuit dat ze eigenlijk een brok in hun keel hadden... maar dan maar snel over labeltjes begonnen te praten. En dat vond ik niet zo interessant. Dus uh, dacht ik van, dan ga ik zelf een label verzinnen wat nog niet bestaat... waardoor niemand kan zeggen dat het geen stand-up philosophy is. En uh, dat heeft wel gewerkt. Mensen zeggen altijd achteraf heel braaf. Ja, ja, ja, ja het was wel stand-up filosofie. En ik denk dan nou knap dat jij het weet. Voor dus... stand-up philosophy was het nog heel wat vanavond. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, en het klopt. Het is ook wel, ik bedoel, het is niet zomaar een term. Het klopt wel. Door, door de term stand-up hebben mensen rust. Als ze zien dat ik als mezelf daar sta. Zijn ze niet mm -hmm. de hele tijd op zoek van. Hé, maar hoe kan dat nou? Is ze nou actrice of niet? En philosophy heb ik gekozen omdat... Um, in tegenstelling tot andere voorstellingen zijn mijn voorstellingen een. Uh een uh, soort denktraject wat ik af, wat ik uh, bewandel met mijn publiek. En dat is dus, dus geen anekdotiek. De anekdotiek die er is, is altijd, staat altijd in functie van een gedachtenstroom. Dus dan hoeven mensen daar ook niet op te gaan zitten wachten. Dus het is vooral om ze een beetje rust te geven: van oké, okay, dat is het, dan hoef ik daar niet meer over na te denken, kan ik nu echt gaan luisteren. Zoals Lars van Trier ook ooit zijn dogma label bedacht. En dat mensen ook binnen dat kader konden gaan kijken. Je bent in de tijd uh, bekend geworden, volgens mij tenminste... met je programma Sartre zegt Sorry. Of nou, dat, nee, ben je... want dat was vorig jaar en ik ben al tien jaar bezig. Jawel, maar ik denk dat je toen bij het grotere publiek bekend bent geworden. Ja, dat weet ik Bij het theaterpubliek. Nee. Oh, nee ja. hoor, nee, nee, nee, dat is, want... Dat is mijn uh, observatie. Ah ja, bij jou ben ik misschien bekend. Ja? Daardoor. Ah ja, nee, dat kan. En bij een heleboel andere mensen. Ja, ja. Ja, maar bijvoorbeeld iemand moet... Nou, ik zeg het omdat een tijdje daarvoor, een paar jaar daarvoor, won ik allemaal prijzen in één jaar. Dat voelt voor mij altijd als een soort van... Maar misschien was dat dan binnen het theaterwereldje dat ik opeens bekend werd. Maar het is voor mij heel moeilijk in te schatten wanneer je al dan niet bekend bent of wordt... Maar goed. Nou ja, laten we vanuitgaan. Ik, ik denk dat, dat je. Nou goed. Nu heb je wel een bepaalde status bereikt in die zin dat mensen nu zijn als je weer een, een, een nieuwe theatervoorstelling mm -hmm. maakt. Ik bedoel, dat merk je toch ook wel. Dan word je geïnterviewd, uitgenodigd in de krant enzovoort. Ja, maar dat was wel al een tijdje. Dat was hij ja, nou. altijd. Nou ja, goed. Uh, sorry. <lacht> uh, dat, uh, ik, weet niet, ik weet niet. of jij een, een, een gewone theateropleiding hebt gedaan aan een, uh, een Ik heb uh, docent regie gedaan in Maastricht. Ja, maar je hebt nooit het idee gehad... ik word actrice in de geijkte zin van het woord. Ja, heel eventjes. Um, in het eerste jaar van de sneeuwacademie Academie wilde ik dat op zich wel. Maar dat was vooral omdat ik bij uh, regisseur helemaal geen beelden had. Geen beelden die... Ik was toen, ik weet niet meer, 22. En ik had bij regisseur uh, alleen maar een beeld van Stanley Kubrick... In, uh, op een stoel met een dikke baard en een grote jas in de sneeuw... terwijl hij de Shining aan het maken was. En dat beeld... Daar kon ik mezelf helemaal niet in projecteren. Terwijl bij actrices heb je wel allerlei beelden van BOA's en jurken. en van trappen af, schrijnen en zo. Dus daar had ik toen wel. Uh, verlangde ik daar wel naar. Maar toen werd ik afgewezen voor de acteursopleiding. en aangenomen voor de docentenopleiding. Wat ik een uh, enorme vernedering vond toen de tijd. Maar ik had ook niet echt een alternatief. Dus toen ben ik dat toch maar gaan doen. En toen, doordat ik de acteursopleiding, ik, je zat wel in hetzelfde gebouw, doordat ik zag wat zij deden, besefte ik ook: oh ja, nee, dat is ook eigenlijk. niks voor jou, nee. mij. Nee, dat, dat zou ik ook. Ik, ik had het wel, ze hadden me kunnen aannemen, maar dan was ik denk ik een stuk minder uh, sympathiek iemand geworden. En toen heb je gewoon eigenlijk je eigen vorm uh, ontwikkeld? Ja, ja. Ja, voornaam, nooit echt met de droom om theatermaker te worden. Maar ik denk altijd, nou, ik wil nog even dit zeggen. En dan ga ik echt iets, iets doen. Nou, nog even deze dan. Dus ik heb niet, als ik mezelf over vijf jaar... Ik heb nooit echt een uh, carrièreplanning gehad oh. of zo. De voorstelling die vanavond in de première gaat heet... Wat is nodig? Je gaat ons dadelijk vast wel uitleggen wat is nodig. Even voor de, de luisteraar. Wat dat... nodig is, is het. Oh, wat nodig is, excuses. Geen um, het, het begint met dat jij, maar ook je twee medespelers... uitleggen aan het publiek van... Uh, ga nou eens even rustig zitten. En vindt hier nou voorlopig eens even helemaal niks van. Ja. Ja. Waarom mag ik niet? Waarom mag we er niks van vinden? Um, nou, omdat ik geloof dat er nog heel veel andere manieren zijn... om de wereld te benaderen. Manieren die niet zo per definitie cerebraal zijn. En uh, um, een opinie zit altijd heel erg in het hoofd. En ik, ik, ik, Het leek mij interessant om het publiek uh, daar even van te ontslaan. Van, van die... Um, manier om de wereld te benaderen. En ik heb ook het idee dat het vaak, dat zeg ik ook in de voorstelling... dat meningen ook vaak um, manieren zijn om niet bij dat andere niveau te hoeven komen. Dus dat het ook een manier is om uh, allerlei andere signalen... die je krijgt uit te sluiten of buiten te sluiten. En ik vind... Welk ander niveau? Het uh, uh, fysieke niveau, de etage lager, zeg maar. Van het hoofd naar het hart of, uh, of de onderbuik bijvoorbeeld. Of... Uh, Um, um, de linkerarm of de teen of zo. Nou ja, Wat ook jullie van alles. ook heel concreet zeiden... Van, uh, maak die foto nou niet... in ieder geval omdat je denkt dat je je daarmee onderscheidt. Want uiteindelijk onderscheid je je niet. Nee, zeker niet. Uh, in een tijd dat iedereen de hele tijd meningen heeft... dus die meningen verschillen ja. wel een beetje... maar het feit dat we ons heel erg voor laten staan op onze mening... daarin zijn we heel uniform. En... Uh, dat vind ik uh, nog wel een vermoeiende neiging. Uh, daar heb ik veel over nagedacht voor deze voorstelling. Dat wat, ons, wat, wat, wij, wat overeenkomstig is aan ons is zoveel groter... dan datgene wat ons onderscheidt. Dus ik vind het soms wat jammer dat we ons zo enorm focussen... op datgene wat ons onderscheidt. En datgene wat ons onderscheidt zit ook allemaal voornamelijk in ons hoofd. eigenlijk. Want fysiek, zoals gisteren ook. weet je wel. Dan hebben, heeft mijn hele familie even speeches geschreven voor mijn overleden oom allemaal onafhankelijk van elkaar en daar zit allemaal 70% lach en dan zo die laatste 30% traan en dat is gewoon ja elke begrafenis speech komt recht uit het hart bij bijna iedereen en het is eigenlijk altijd dezelfde speech en altijd is het heel mooi je denkt nooit hè Oh, een vrouw die zegt... Nou, dan heb jij wel bijzondere begrafenissen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ken eerlijk gezegd alleen maar het tegenovergestelde. Wat hele uitzonderlijke begrafenissen. Nou ja, wat jij zegt het klinkt redelijk ideaal. Dan zouden uh, een hoop begrafenissen nog te verteren zijn. Maar ik hoor meestal... Dan komt er een man met een, met een krans en een lint namens de sigarettenindustrie. Ja, maar zoiets. dat is dan geen directe... Uh... Nee, maar goed. Eh, eh, allemaal van die, van, die, van die juist alleen maar uh, niks te hard. Uh, gewoon puur... Uh, opzommen dat hij ook uh, 16 jaar nog eens een keer uh, commissaris is geweest of weet ik van. En dan denk je, maar wat vertel je dat allemaal, joh? Het, uh, ik, ik denk wat jij beschrijft een heel bijzonder soort begrafenissen oh, nou, ik ben dol op begrafenissen. Nou, dat begrijp maar ik Maar misschien nee. ken ik alleen... Ja, nee, maar dat ja. dacht ik gisteravond ook van, ja, zo moet een voorstelling zijn, dat het niet gaat om origineel zijn of, dit heb ik nog nooit gehoord, maar dat je denkt, ik heb het al duizend keer gehoord en het raakt me recht in maar mijn hart. Maar nou even terug naar het vorige punt. Realiseer je, maar misschien vergeet Vind ik me heel erg dat dat dus behoorlijk onderscheidend is... en niet staat voor de normale begrafenis in Nederland, hoor. Nou, ik ja. weet niet of jij en ik er gaan uit gaan komen wat de normale begrafenis is. Nee, we moeten okay. samen naar heel veel begrafenissen ja. toe. Ja. Nou, het is wel interessant, want ik heb wel ooit gedacht van... goh, ik zou me daar wel in willen verdiepen... omdat de begrafenissen die ik heb meegemaakt... maar dat waren allemaal familieleden van mij. Dus het kan dat ik een hele bijzondere familie heb. Dat uh, uh, geef ik je na. Maar ik, uh, wat ik prettig vind aan begrafenis... is dat ik zelf in ieder geval het cliché opeens weer zo waar en zo waardevol vindt. Wat ik ook bij geboortes heb, weet je, als ouders zeg ik... En, ja, en hij heeft tien vingertjes en tien teentjes. Dat is het allergrootste cliché ever. Maar ze niet. En ik niet. ben helemaal mee. En dat geldt ook voor huwelijken. Ik ben gewoon eigenlijk een zakker voor clichés. En dat is in de theaterwereld best wel uitzonderlijk. Nou ja, we hadden het over die... die, die... Maar we gaan een keer samen naar een begrafenis. <laughs> een random begrafenis. Kijken wie er gelijk is. Ja, dat kan je heeft. gewoon in de krant kijken en dan ja, pik je gewoon ja. iemand uit. En dan, die wordt dan en dan begraven. Dan ga je er gewoon heen. En is er iemand die daar iets van zegt, volgens mij. Wat heb je begrafenis-crashers? Ja, ja, ja. ja, ja. ja er staat van. Je <laughs> Goed. Even terug naar die uh, dat, dat, uh, die identiteit hè, euh, die je denkt te bereiken door je te willen onderscheiden. Terwijl jij mm -hmm. zegt van ja, dat is misschien helemaal niet nodig. Is dat ook iets dat specifiek met jouw generatie te maken heeft? Of zeg je nee, dat geldt voor, voor iedereen? Um, even denken hoor. Hmm. Ja, het is bij mij meestal zo dat ik iets zeg waarvan ik denk dat het heel erg persoonlijk is en alleen voor mij geldt. En dan blijkt dat voor mijn generatie te gelden. En dat kan ik dan alleen maar toedichten aan een bepaalde bepaald zintuig. Wat... Kan je er een voorbeeld van voor geven? Nou, in zwart gezegd, sorry had ik gewoon ongelooflijk veel verdriet. Ik was echt kapot en ik dacht steeds... nou, vandaag ga ik echt schrijven waar ik over moet schrijven. En dat dan was dan een, ook... echt een diagnose van jouw generatie, hè? Dat, dat bleek Sartre zo zegt, te zo... zijn. Ja, ja, ja. Maar ik dacht alleen maar... nou, dit is de allergrootste navelstaarderij ever. Ik gooi gewoon mijn vuile onderbroeken op het podium... en nu word ik voor altijd dat theater uitgejaagd... van ja, hier hebben we geen tijd voor, jonge dame. Maar het was het enige wat ik kon zeggen op dat moment. Want zo ben ik wel. Ik kan niet praten over iets als er iets anders in de weg zit. Dus ik dacht, nou, ik ruim even deze ellende uit de weg... en dan de volgende voorstelling word ik weer echt maatschappelijk en politiek. Maar dat bleek dus een maatschappelijke analyse te zijn... terwijl ik dacht iets heel persoonlijks te maken. En om heel eerlijk te zijn zijn al mijn helden ook mensen die ja zoals woody Allen, lars van trier werner herzog dat zijn mijn grote voorbeelden en die zijn eigenlijk altijd ook hun dagboeken op een bepaalde manier openbaar aan het maken maar dat blijkt dan dat in dat dagboek allerlei hele actuele zaken staan dus ik ben er zelf niet zo ik denk er zelf niet over na ik ik, ik vertel meestal wat mij op dit moment heel erg aangaat en dan vertrouw ik er maar op dat dat het dat het aan je talenten wijt, is dat wat jij persoonlijk ervaart... dat je een soort zintuig hebt voor wat de geest van de tijd is. Ik ja, denk dat veel mensen die de geest van de tijd verwoorden... daar juist niet expliciet mee bezig zijn. Dat zijn meer de mensen eromheen die dan bepalen... dit is een portret van een generatie. Maar de, de spreekbuizen zelf... die zijn volgens mij uh, gewoon aan het zeggen wat er in hun hart zit. Hm. Um, uh, wat jij doet wordt ook wel met een preek vergeleken, hè? Ja, dat doe ik zelf meestal. Ja. <laughs> om, de, om, de, om de mensen voor te zijn of zo? Nou, Vind ook je het ook weer een om een soort geweest. richting te geven. En ik ben wel vergeleken bij veel andere theatermakers... die, uh, zichzelf, die te, tevreden zijn met de diagnose van het probleem... heb ik altijd het verlangen om een medicijn uh, te geven. En ik, ik denk ook wel na over... Uh, ik wil wel dat mensen op een bepaalde manier anders... en misschien zelfs wel beter de zaal verlaten... Dus uh, er zit wel een soort van predikant in mij. Ja. En dat vind ik dan leuk om te zeggen op de flyer. Omdat dat ook iets is. Ik zeg op, op de flyer tekst en in de publiciteitstekst... doe ik eigenlijk ook een soort beloftes aan mezelf. Dat als je dat op een gegeven moment zegt... dan moet je dat ook waarmaken. En dat vind ik altijd wel prettig om mezelf een beetje uh, lastig te maken. En het is... Uh, niet zo heel erg populair ook breken. En daarom vind ik het juist wel heel prettig. En ik, ik creëer daarmee ook een collectief geweten. Want hoe meer goede voornemens ik uit op een podium... hoe meer mensen me daarop gaan aanspreken in het dagelijks leven. En dat vind ik ook wel fijn. Nou, het is natuurlijk wel heel kwetsbaar wat je doet. Omdat je er zo echt als jezelf staat. Ja. Ja, maar wel is. een versie van mezelf waar ik me heel erg graag mee uh, uh, verbind... Dus ik weet wel welke kant ik laat zien en waarom. Dus het voelt voor mij... Ik zou me veel kwetsbaarder voelen met een gekke pruik... en dat ik moet spelen dat ik iemand anders ben. En ik ben kwetsbaar in de zin dat ik dat niet zou kunnen verantwoorden... tegenover mezelf. Dus als iemand dan vraagt waarom, dan kan ik dat niet beantwoorden. Terwijl nu kan ik dat wel. Maar het is vrij kwetsbaar. Zoals deze week was ik heel erg verdrietig. Omdat er dus een sterfgeval was in de familie. Mijn bijzondere familie. En... Uh, ja, dan sta ik wel op een podium en dan denk ik wel... ja, ik moet wel bij een vakje komen wat echt is... maar ik hoop niet dat ik dan kom bij al die tranen die daar zitten... want dan weet ik me geen raad, maar meestal gaat dat net, net wel goed. goed. Ja. Oké, okay, dank je wel voor je komst. maken Laura van Dolron hoort u over haar nieuwe programma... Wat nodig is. Het gaat vanavond in Amsterdam in première... en daarna is het nog in het hele land te zien. Meer informatie op onze site nieuwshow.nl. Wie naar een ander continent gaat verhuizen, moet heel wat afscheid nemen. Een poes kun je eventueel meeslepen, piano en de kratje never ook. Maar vrienden en familie laten zich over het algemeen ongaarne verplaatsen, evenals haringen en kroketten. Aldus journalist Sylvia Witteman toen zijn een poosje naar Amerika ging. Dat is extra actueel gewone, want de snackgiganten Mora van Dobbe en Kwekkerboom... zijn van plan te fuseren om zo de wereldmarkt te gaan veroveren. Dus het is mogelijk dat u straks in Rio de Janeiro een kroketje uit de muur kunt trekken. Maar is dat nou eigenlijk wel zo leuk? We gaan die vraag voorleggen aan Sylvia Witteman. Goedemorgen. Goedemorgen. Had je het fijn gevonden als je daar in Washington of... Uh, was het eigenlijk Washington? Ja, het was een klein uh, plaatsje vlak buiten Washington. Ja. Zo'n Desperate Housewives buitenwijkje. Als, als, uh, als daar inderdaad een, een concre concrete trekkenmachine was geweest? Nou, het was natuurlijk wel ja, een curieus gezicht geweest. Alleen is het probleem met die, uh, die van Dobben en Kwekkeboom-kroketten uh, en mooie kroketten. Dit, dat zijn sowieso niet de allerlekkerste. Wat ik, ik het meeste miste, waren de Holtkamp en de februarkroketten. Ja. En die gaan er weer net niet internationaal. Dus, uh... ja. Ja, vol, volgens mij is het een discussie die ongelooflijk veel Nederlanders, zeker als ze op vakantie zijn, met elkaar hebben. Van hoe bestaat het nou toch dat die andere mensen allemaal uh, gewoon dat, ja, niet, niet vallen voor die kroket. Dat moet ja. toch een gouden idee zijn. Ik ben gewoon uit de zorg, ik ga in Griekenland kroketten verkopen, dus ik hoef nooit mijn leven weer wat te doen. Ja, nou, het is ook best vaak geprobeerd. Ik kan me herinneren dat ik uh, toen ik in Berlijn woonde, toen was daar een tijdje lang ook een Hollandse snackbar. Met niet alleen kroketten, maar ook bami en, uh, en, en kipkrokantjes en hoe weet ik allemaal. Maar dat liep gewoon niet. Terwijl Berlijn is toch echt een wereldstad waar van alles komt. Maar uh, de meeste buitenlanders werken gewoon niet aan. Het is natuurlijk ook echt een typisch Hollandse restverwerking, hè, kroket. Dus ja, is maar, maar, maar nee. dat is een pizza ook. Wat zeg je? Dat is een pizza ook restverwerking. Ja, eigenlijk wel. Ja, Dat, dat, dat vindt iedereen wel lekker. Ja, ik denk dat het, dat het, dat het vreemde is, die, die krokante buitenkant en die zachte binnenkant. Ik heb het ook wel een Russen voorgezet en die spucht het weer uit. Echt waar? M ja. maar, maar even een ander punt. Is het wel wenselijk dat wij straks, mocht dat gaan gebeuren, overal op de wereld uh, kroketten kunnen eten? Is het niet veel fijner om gewoon weemoedig te smachten als we elders uh, verkeren? <laughs> Nou ja, dat hangt vanaf hoe lang je weg bent uit Nederland. He, als, je maar, als je maar twee of drie weken op zomervakantie bent, dan kan die kroket hier gestolen worden natuurlijk. Maar als jij jarenlang over zee zit, dan, dan doe je een moord van kroket. En dan neem ze dus nooit ingevoren mee met, met de KLM-vlucht. Ja. Ik, uh, ik zou het doorgeven. maar je kunt het ook zelf maken. Ja, dat maar, maar dat is een behoorlijke klus. Ja, Toch? ik heb het wel eens gedaan en dan heb je er ook meteen 80 En dan hoef je voorlopig het echt niet meer. Nee. Het, is, uh, het is wel even een werkje en dan laat je je kinderen meehelpen. Het is wel heel leuk, maar je kunt het dus in een vreemde zelf maken. Ja. Mijn moeder heeft het een keer geprobeerd, heeft het toen weggezet onder de douche. De hond had het gevonden. En het deze ah, ja. was drie dagen later nog echt kotsend. <laughs> en, en om een of andere reden blijft dat je altijd bij. Ja, nee, dan hoef je het niet meer. In nee. Maar even terug naar de kern van de zaak. Is het uh, wenselijk dat uh, deze snackgiganten de uh, handen ineens slaan... en dat zij met die kroket de hele wereld gaan veroveren? Moeten we dat willen? Uh, nou ja, dat is niet aan mij om te oordelen nee. of wij iets moeten delen, Maar ik, ik, kijk, voor mij mogen ze het proberen. En ik vind het op zich een, een leuk idee, maar ik, ik vrees nogmaals dat, dat het niet gaat lukken. Dus ze, ze willen geen kroket in Rio de Janeiro. Nee. Maar voor mij mogen ze het wel doen. En dus ik inderdaad, mocht ik toch nog jarenlang in, in Rio de Janeiro belanden met verhoeden. dan uh, is het niet uitgesloten dat ik dan inderdaad een keer zo'n smerig kroket ga trekken. McDonald's die heeft uh, de, dat toch een beetje geprobeerd hè? door dan weer een kroket te maken. Maar ja, die zag er dan weer ronduit als een hamburger. Ja, het is een kroket. ja, ja, ja is <laughs> Ik denk dat als je toch een kroket wil eten, waarom zou je dan een goed zijn met McDonald's gaan... terwijl je naar de veeboot tegenover kunt lopen. Ja, nou ja, voor de andere dingen moet je volgens mij ook niet bij McDonald's wezen, maar dat terzijde. Nee. Um, nee, dat toch moet er een verklaring zijn waarom wij dat dan wel zo lekker vinden. Want wij vinden het eigenlijk ach, echt collectief lekker. Heerlijk op zondagmiddag met een, met een pilsje en bitterballen. Nou, het is ongeveer hetzelfde, toch? Ja, het is precies hetzelfde. Alleen het iets meer kosten, relatief. Ja. Daar heb ik eigenlijk liever nog bitterboot dan een kroket. Ja, waarom is het nou? Hongerwijk zijn natuurlijk van nature gewend aan, aan armoevoedsel? Want die inderdaad is inderdaad het is een, het is een goeie van oud soepvlees met een beetje paneermeel. Paneermeel van oud brood. En daar maak je dan niet heel nieuws van. Dat is natuurlijk een heel Hollands iets om zoiets te maken. Nederlanders is altijd blij als ze heel goedkoop iets kunnen eten. Dus dat heeft er misschien ook iets mee te maken. He, heb je er ooit nog aan gedacht, toen je in de Verenigde Staten uh, zat... van ja, ik zou het toch eigenlijk op een of andere manier moeten importeren. Dat is handel. Want je hebt hier een heleboel... Ja. Je hebt ja. de Hollandse zaakjes bij de vleet daar. Ja, ja maar nogmaals, het, is, het wordt dus geprobeerd. Met die kroketten, het is die pogingen zijn heel vaker gedaan. En het, het slaat gewoon niet aan. Het werkt gewoon niet. Huh. Kijk, Hollandse friet of, of Vlaamse friet, dat, dat kun je overal verkopen. Dat wil iedereen hebben. Maar die snacks, die paneersnacks, op een of andere manier... Je krijgt ze niet door een strot geramd. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat lukken. Maar ja, misschien is het wel zo dat, dat het ze nou wel een keer lukt... omdat ze hun handen in één hebben geslagen dat we dan in, uh, eindelijk internationale erkenning voor ons kroket krijgen. Dat zou dan wel weer feestelijk zijn. Ja, ik begreep net uit jou, jouw bijzin. Uh, een hoop mensen die in het buitenland zitten... die vragen aan de mensen die komen neem een zak drop mee. Maar dat jij dus wel eens echt uh, letterlijk ingevroren kroketten hebt meegevraagd. Ja, ik heb het één keer gedaan, zelf meegenomen. En die waren toen helemaal ontdooid toen ik, uh, toen ik er was. Bovendien was het illegaal ook. Want je mag uh, geen vleeswaren de USA binnenvoeren. Dus ik heb ze gesmokkeld. Ik smokkeld ook met rookworsten. Uh, dat mag dus niet. Ze zijn bang voor een uh, besmetting. <laughs> ja, goed, in ieder geval, die kroketten waren helemaal ontdooid toen ik thuis kwam. En toen ging ze proberen te frituren en toen ontplofte ze allemaal. Geen goed idee. Dat was een debacle, ja. Nee. Nee, dus maar... Mijn kinderen zijn, zijn deels kroketloos opgegroeid. En twee van mijn kinderen lusten niet eens kroketten. Dat is verschrikkelijk. Die hebben een ernstige culturele achterstand. Ja. ja. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. U hoorde culinair journalist Sylvia Witteman. Het ging dus over de kroket. Ik heb een sportnieuwtje. He? Ik heb een sportnieuwtje. Vertel. De Nederlandse korfballers zijn in China wereldkampioen geworden. Tegen België. Ja, precies. Hoeveel nou, uitslag? Nou, je weet je die, die ook nog? 32, 32. Tussen, nou, zoiets, ja. Hm. Maar ik denk wel, een bridge wereldkampioen. Hongbal, laatst ook al? Ja. Gaat goed? Gaat goed, ja. ja. Oké, okay, de boeken. Pieter. Ja, wat is een mooi bruggetje. Uh, oh, een ik dacht, je daarom deed je... <laughs> Ja, natuurlijk deed ik het daarom. We worden namelijk bedolven onder de kruifboeken. Een boos, bo uh, boos kruifboek, hè? Eindelijk, ja, die zegt ja, dat ook... het is gewoon een laaierichter is. Ja, ja, ja dat, de, de, de, de, dat boek heb ik niet gelezen. Het ligt hier wel voor mij op tafel. Uh, want dat kwam deze week uit, De Koe van Kruif. Uh, Koe dan geschreven met C-O-U-P, voor Mieke, in dit geval. Hm. Um, van Menno de Galan, journalist. Uh, die inderdaad het een en ander op heeft gedoken over... De zaak Kruiven, hoe hij de macht heeft gegrepen bij Ajax. Hoe dat in zijn werk gaat. En eigenlijk komt dat boek natuurlijk een klein beetje op een verkeerd moment. Want uh, de, de apotheose, om het zo maar te noemen, die moet nog komen. Er oh. gaat natuurlijk iets gebeuren. Of het klapt helemaal. Ik zie Mieke al heel ja, vermoedig nou ja. kijken. Het wordt de literatuur. leuk, het wordt leuk. <lacht> Ga naar de literatuur. Ja. Uh, maar goed, dat is dus het boek dat er al was van Mernod de Galan. Uh, het boek dat er komt, dat komt komende weken uit. Dat uh, is een boek. Over uh, Johan Cruijff in zijn eigen woorden. Uh, zijn woorden zijn natuurlijk beroemd. Uh, er zijn al heel veel boeken over geschreven. De taal van Cruijff en dat soort dingen. Maar er komt nu dus een, een soort autobiografie in zijn eigen uh, termen. Dat komt komende weken uit. Maar ook daar ga ik het dus niet over hebben. Ik ga het hebben over een uh, boek, een jongensboek, een jeugdboek van Jan Eilander. Die bekend is doordat hij een ander voetbalboek heeft geschreven voor de jeugd, Raffi geheten. Heel succesvol. En die heeft een, een boek geschreven. En dat is deel 1 van een trilogie. Want zo hoort dat bij goede jongensboeken. Hè. Je hebt uh, Schipper Woeltje en Scheepsman Dikmat. De, de Katjangs, Arta de... Papa's en Weet. ik vind, En daar, daar, de heb de je weer? daar heb je de, de echte connectie. Want uh, Jan Eilander heeft uh, van het leven van Kruiv, En dit is dus het eerste deel. Jongensjaren, Kruivie heet het. Kruivie, en dat wordt dan deel 1 de jongensjaren. Daarvan heeft hij een ouderwets jongensboek gemaakt. En dan bedoel ik ook echt... Ook meisjes trouwens, want we kenden ook meisjes... die gek waren op de AFC'ers. En hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen. En de andere boeken van JB Schuil. Um, en Jan Eiland heeft heel, heel erg geprobeerd... om het leven van Kruif te vertellen... in die jeugdboekvorm. En daar is hij ontzettend goed in, ge, in geslaagd. Het is, uh, het is bijna... af en toe leest het, voor een volwassen lezer... maar het is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor de jeugd... maar voor een wasse lezer leest het af en toe als een pastiche. Dus ook met dezelfde, een beetje soms het oudbollige taalgebruik... dat wij die, uh, bij die boeken hoorden... en wat die boeken juist zo gezellig en leuk maakten. Um, Nou, het is, natuurlijk, het is ook een heel mooi verhaal. Hè. Het verhaal van Cruijff, zeker die, die jeugdjaren, die jongensjaren... dat is ook een droomverhaal. Hè. De droom van het arme jongetje, zoon van de groenteboer uit Betondorp. Nou, we kennen het allemaal. Die dan inderdaad de beste voetballer ter wereld wordt ik krijgt hier deel 1, eh, namelijk het gedeelte dat hij nog de zoon is van de groenteboer. Um, en het is het boek dat eindigt met het grote drama uit het leven van uh, Johan Cruijff... namelijk de dood van zijn vader aan een hartaanval... En je ziet dus eigenlijk, je krijgt aan de ene kant een klein beetje het straatvoetbalcarrière van Johan Cruijff. En aan de andere kant krijg je dan uh, de dood van zijn vader. En dat geeft het drama aan het verhaal. En dat maakt het zeker op het einde van het boek ook echt een roerend boek. Wat echt heel leuk is. Um, en daartussendoor zitten er nog allemaal kleine anachronistische grapjes voor de, voor de uh, volwassen lezer natuurlijk. Uh, er zit een heel klein zinnetje in het begin van het boek al. Dan gaat het over. Uh, loopt hij met zijn oom of een, een oom op het voetbalveld. En dan zegt die oom tegen. Zelfs als jij zeker weet dat jij gelijk hebt... Kan, niemand, kan iemand die het tegendeel beweert dat ook hebben. Er bestaat niet één waarheid. Je moet ook naar anderen durven luisteren. Geweldig. Nou ja, de, daar Prachtig. zit het dus echt vol ja. mee. Uh, dat soort grapjes. Ook grapjes over zijn latere carrière en bij Barcelona... die al in deze jongensjaren zitten. Dus op een of andere manier is het allemaal heel goed achter elkaar gezet. Nou, het is een boek dat je natuurlijk zo uit hebt. Maar ik denk dat er heel veel... Uh, Leuk. Kinderen, jeugd, echt heel erg uh, blij mee zijn. Johan Cruijff zelf was er ook heel blij mee. Hij schrijft namelijk op de achterflap een blurb. En die was ook al heel geestig. Dan zegt Johan Cruijff: Wat een prachtig verhaal. Het leest als Kikke Wilstra. Het lievelingsboek uit mijn jeugd. En dat vind ik zo schattig. Johan Cruijff is. Ook kennelijk nooit aan, helaas, dat is jammer voor hem denk ik... maar aan die AFC'ers toegekomen. De AFC was natuurlijk ook de concurrent. Dat was de kakclub uit Amsterdam, dus ja. dat kan ik me voorstellen. Maar Kik Wilstra was ook eigenlijk geen boek. Dat waren strips. strips dus ja. dat was toch iets anders. Maar dat was het lievelingsboek ja, ja. van Jan Kruijf. En zo leest uh, dit boek van Jan Eiland. Het is uh, een echt uh, ge geslaagde pastiche, zou je kunnen zeggen. Um, ja, dan uh, maken we een, een, een reuze stap uh, voor iedereen. Voor Probeer hem maar niet voor te verklaren. Mens... Nee, de middeleeuwen. De middeleeuwen. We gaan terug naar de middeleeuwen. Um, ja, ik heb bij me drie heel verschillende boeken... waarvan ik er één ietsje ruimer zal behandelen. Um, en dat zijn boeken over de middeleeuwen voor alle soorten lezers. Nou, als er dan toch een bruggetje is met Kruif is het dat ook de boeken over de middeleeuwen werkelijk om je oren vliegen. Die tijd die lijkt uh, populair als nooit tevoren. Ja. Um, maar het boek dat ik hier voor me heb liggen is van Peter Raats... een uh, hoogleraar uh, Middeleeuwse Geschiedenis in Nijmegen. En het heet De Ontdekking van de middeleeuwen Geschiedenis van een Illusie. Nou, dan weet je al dat er iets bijzonders met dat boek aan de hand ligt. Als je kijkt naar de voorkant van het boek... dat kunnen de kijkers niet zien. We ja. hadden nog ergens je een, een de webcamera de staan. Ja, maar ik we weet we nooit waar web... ik dan iets moet laten zien. <laughs> dat weet ik ook uh, ook niet dan eigenlijk. zie je daar zo'n heel romantisch schilderij... Ik zal het nog een ja. keer laten zien. Van Caspar David ja. Friedrich, de romantische schilder uit mm. Duitsland. Van een, ja, de rest, een ruïne van een oude kerk. En wat, wat uh, pittoreske bomen eromheen. Nou, dat is natuurlijk het beeld dat wij heel lang hebben gehad. En nog steeds wel een beetje hebben van de middeleeuwen. En daar gaat eigenlijk dat boek van die raads over. Dat is geen geschiedenis van de middeleeuwen. Dus je krijgt niet de geschiedenis van de val van het Romeinse Rijk tot, uh, tot het eind van de middeleeuwen te zien. Hè, tot de ontdekking van Amerika of wat dan ook. Waar de middeleeuwen dan officieel aflopen. Nee. Hij gaat kijken hoe wij in de loop der eeuwen tegen die middeleeuwen hebben aangekeken en dat is eigenlijk een nog veel leuker onderwerp namelijk hoe er gebruik is gemaakt van de middeleeuwen eh, hoe de middeleeuwen zijn vervalst door de loop van de jaren hè, dat beeld van die middeleeuwen hij begint met een eigen uh, eigen ervaring namelijk dat hij in Oxford rondliep waar hij studeerde waar hij zijn dissertatie schreef en dat hij dacht dat hij rondliep in een soort middeleeuwse omgeving al die gotische gebouwen al die glazen universiteit dat loopt hij ook. Maar al die gebouwen zijn 19e eeuws. Is en hij zo? komt er keihard achter dat dat zo is. Ja, dat... Ik zou ook zweren dat het echt? 1600 ja, zoveel was. Nou ja, het is echt, ja, maar uh, In die tijd was er is... een enorme aandacht voor de middeleeuwen. Ja, Dat is wat Peter Raats beschrijft. Hij beschrijft hè, hoe die middeleeuwen aanvankelijk bestonden ze niet eens. Toen kwam de renaissance, kwamen ze in de renaissance. Toen zeiden ze we gaan de oudheid navolgen. Maar uh, ja, er zit nog zo'n tijdje tussen. Uh, vervelend. Uh, barbaars. Niks, daar hebben we niks aan gehad. Daar hebben we niks aan. Daar doen we niks mee. He, de middeleeuwen, dat waren donkere tijden en dat waren tijden waarin niets was gebeurd. De tijd van de goten, he, vandaar gotiek, he, de tijd van de woeste barbaren. En dan zie je dat eigenlijk die middeleeuwen worden herontdekt in de 19e eeuw. In de tijd van die romantiek, vandaar ook dat schilderij dat voor op dat boek van Peter Raad staat. En dan zie je dat mensen worden eigenlijk die worden helemaal gek van die middeleeuwen. Dat is, dat is iets prachtigs, want die middeleeuwen die dragen van alles uit. Die dragen uit echtheid, he, authenticiteit. Eigenheid, gemeenschapszin, alle dingen die ze dachten te zijn kwijtgeraakt in die 19e eeuw, die zagen ze in die middeleeuwen. En daarom vonden ze dat prachtig. En je ziet dat overal in de maatschappij ging zich dat uitstrekken. In de neogotiek, die Oxford gebouwen, allemaal. Neogotisch op basis van wat oud was natuurlijk, maar wel allemaal in neogotische stijl. Heel typisch het navolgen van de middeleeuwen. Je had historische romans, denk aan Ivanhoe natuurlijk. Hè? Dat is het, de roman ja. van Walter Scott over de middeleeuwen. En daarin werd een romantisch beeld van ridders en kastelen en kruistochten... en weet ik wat, werd daar opgeroepen. En Je krijgt de gothic novel ook zoiets. Hè? Dat, was, dat was de middeleeuwen echt door een soort lachspiegel, zou zeggen we nu eigenlijk, maar met, met geile monniken en, en kastelen waar het spookte en weet ik wat allemaal. Nou, dat had heel, al helemaal niets meer met die historische middeleeuwen te maken. Nou, dat uh, beschrijft die Peter Raads allemaal met heel veel verven. Het is een wetenschappelijk boek. Achterin staan noten, maar het is heel goed leesbaar en het is echt een geweldig verhaal dat hij vertelt. En hij, gaat, hij stopt niet bij die 19e eeuw, vanzelfsprekend niet. Nee, hij laat ook zien dat in die 20e eeuw het is eigenlijk een soort. Golfbeweging dat in de 20e eeuw die middeleeuwen eigenlijk weer langzaam in het verdomhoekje komen, die oudheid die is nooit weg geweest. Iedereen, wanneer ook, heeft altijd gezegd: Cicero, Tacitus, uh, de Griekse tragedies, dat is allemaal geweldig, maar die middeleeuwen die verloren weer aan invloed in die 20e eeuw. Hij beschrijft hoe dat komt, dat heeft natuurlijk ook te maken met het misbruik dat er van werd gemaakt door de nationaal-socialisten heeft altijd te maken met het misbruik... dat er is gemaakt door de nationaalsocialisten. Maar goed, uh, en hij beschrijft dat die middeleeuwen... tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar figureren... in de populaire cultuur. Hè? In uh, dingen als de ban van de ring. Dat zijn een soort nep middeleeuwen die daar naar voren worden gebracht in, eh, nou ja, dat is een, een, een spel dat mijn zoon tot een paar jaar geleden speelde Assassin's Creed. Oh. ook dat een computerspel en dat waar En waar koning Arthur doet. Koning Arthur en dan alle feerieke dingen die daarmee gaan. Dus eigenlijk hebben we al een soort gothic middeleeuwen. Die hebben we nog steeds. En nou zegt hij, Peter Raats op het eind van zijn boek, en zo, dat vind ik wel grappig dat een historicus dat nog probeert, want dat doen de meeste historici niet. Hij zegt, we kunnen leren van de middeleeuwen. Wij mm. kunnen leren hoe het was om te leven in een tijd waarin Europa niet het centrum van de wereld was. En dat heeft hij die laten zien in het boek. Hè, dat het centrum eigenlijk in China lag. En in, in bij de andere grote beschavingen over de wereld. En dat Europa een armoedig geheel was. En dat laat hij uitgebreid zien. En dan zegt hij, wij kunnen leren hoe we daarmee moeten omgaan. Met die onzekerheid. met hè, De eurocrisis, toen, toen hij aan het boek bezig was, toen kwam die eurocrisis. Nou, dat zit, er, dat zit er allemaal nog in, in het laatste hoofdstuk. Dus we, we kunnen iets leren van dit boek. Nou, dat is, uh, is geweldig. Dat is misschien onzin. Maar het is wel een heel erg mooi boek om gelezen te hebben. De ontdekking van de middeleeuwen Geschiedenis van een illusie van Peter Raats. Ik heb nog twee dingen daarbij, daar zal ik heel kort iets over zeggen. Het um, en ene is dat er een boek net is verschenen, en dat heet De Kanon van de Middeleeuwen. En dat is een uh, boek, nou ja, bekende kanonserie van Frits van Oostrom, die, ja. uh, die dat heeft gedaan voor de Nederlandse geschiedenis. Nu is dat voor de Middeleeuwen. En eigenlijk dit is het een boek dat is verschenen bij de Walburg Press. Pers uh, Samengesteld door Jan J.B. Kuipers. En die, heeft, uh, die geeft eigenlijk gewoon een standaard geschiedenis van de middeleeuwen... aan de hand van 50 onderwerpen. En schitterend geïllustreerd. Dus als je nou plaatjes wil hebben bij alles wat Peter Raats in dat boek uh, naar voren brengt... dan kun je dit boek erbij pakken. Um, want dat, daar is het heel erg geschikt voor. Um, Daarnaast uh, is ook uitgekomen vorige week... en dat boek heb ik niet meegenomen omdat ik werkelijk... Het is niet te tillen. Uh, dat is, te tillen. dat nee. is echt een paar kilo zwaar. Dat is namelijk de Bosatlas van de geschiedenis en, van Nederland. Het, het schijnt ook de laatste Bosatlas die ooit gepubliceerd wordt uh, te zijn, hè? Dat het, uh, geloof ik, ik geen bal van. Oh, dit is, ze. is nu al een succes. Ja. Ze zouden gek zijn als het de laatste Atlas was. En er moet natuurlijk en, ook nog een Bosatlas van de geschiedenis van de wereld komen. Mm. Het is een schitterend boek. Echt... Uh, ja niet te tillen, eigenlijk niet te lezen... maar je, je moet het openleggen op tafel... en dan leg je het open elke dag op een andere kaart... of een ander schema... of het is een uh, schitterend beeld. Uh, de middeleeuwen staan er natuurlijk in... maar het is niet alleen de middeleeuwen... het is de hele geschiedenis van Nederland. En je krijgt dus eigenlijk kleine, ja, zoals dat dan heet, capita selecta... uit de Nederlandse geschiedenis... die in kaartvorm zijn gebracht. Dus ik heb hier voor me liggen een ja. soort foldertje... dat, uh, dat ja. is dan nog wel te tillen uit de boekhandel. Uh, en daar zie je bijvoorbeeld... Uh, dus je de effecten van de zwarte dood. Ja, Het oh, is ja. eigenlijk voornamelijk kaarten. Er zitten ook heel veel mooie foto's in. Uh, die, het is uh, geïllustreerd met heel veel mooie foto's. Ja, Het is natuurlijk het... Uh, het ideale cadeauboek voor Sinterklaas. En Weet daarom denk ik ook dat het nooit het laatste boek zal zijn... dat Noordhof uitbrengt uh, als botswad. Want ze okay. zouden een dief zijn van hun eigen portemonnee. En daarmee zijn we weer terug bij Kruif. Maar ik ga <laughs> nog eventjes naar voren. Uh, want als we het dan hebben over oh ja. dus de jaren 70 en de jaren 60... dan heb ik hier nog twee boeken bij me die ook in de cadeausfeer vallen. Uh, en dat zijn twee uh, schitterend uitgegeven boeken die allebei, uh, en dat is niet toevallig, op LP-formaat zijn uitgebracht. En die allebei ook in een kartonnen hoes zitten. Ik laat het nog eventjes zien op de <laughs> webcam. Uh, daar wordt vandaag goed gebruik van gemaakt. Ja, um, als u op de webcam kijkt, moet u ook zien dat beide gasten een pa paars ja, zijn. voor vandaag. het een paars van van het is. De ja. kleur van de dood volgens mij. Maar goed, er zijn. Ja, dus exact hetzelfde ja. paars. Ik mensen naar die webcam te lokken. Ja, lukken, ja, ja. Dat, dat gaat nu ja. zeker lukken, ja. denk ik. Um, het eerste boek, dat heet uh, The Rolling Stones. Heel simpel. Uh, en het uh, heeft een Engelse titel, hoewel het een Nederlandse uitgave is. Het was origineel Engels natuurlijk. Treasures of the Rolling Stones. Schatten van de Rolling Stones. Dat is eigenlijk de geschiedenis van de Rolling Stones. Heel simpel. De tekst stelt niet verschrikkelijk veel voor. Geschiedenis van de Rolling Stones in prachtig fotomateriaal. Maar de gimmick die erbij zit, is dat ze een heleboel zoals het dan heet facsimiles erbij hebben gestopt. Dus je kunt dit boek Concertkaartjes openen, en zo. Concertkaartjes. Ja? En niet alleen zomaar concertkaartjes, daar moest ik erg om lachen, maar ook verkreukte concertkaartjes. Dus uh, dit is echt het boek voor de snop. Want je kunt zeggen, uh, ik was erbij oh, daar in, uh, in 1970, Ik was mijn een in 1979. Uh, uh, uh, ja, en het is er, is te... en uh, hier is mijn kaartje. En, ja. nou, dat, is, dat is heel o, grappig. Zo kun je, je eruit te... schreeuwen dan, ja, die kaartjes? Nee, nee dit zit er allemaal los bij Nee, het is niet te geloven. Nog even de webcam dan. Dit zijn, ik was erbij. Losse kaartjes, Het is echt geweldig. Losse kaartjes, losse posters. Er zitten posters in. Ik heb één poster nog net weten te redden uit de kamer van mijn zoon. Die hem al had opgehangen. Maar kijk, mag hem dan weer terug? Terug hebben. <laughs> um... Een geweldig kijkboek. Nogmaals, qua tekst stelde niks voor. Het is heel grappig. Wat je er nou verder mee doet, dat weet ik ook niet. Want je doet wel echt. Maar het is een hebben dingetje, inderdaad. Het laatste boek, en dat is het boek waar Peter op heeft zitten te wachten. En dat wil ik best het eerste exemplaar officieel van overhandigen. Klassen. Of vlassen, ja. Dat is Robert Crum. En dat heet The Complete Record Cover Collection. En ook een Engelse titel, dus, maar wel een Nederlandse uitgave van Oog in Blik. Robert Crum is natuurlijk de underground tekenaar uit de jaren 60. Heel beroemd. Vooral eigenlijk door zijn zwart-wit strips. Maar hij was ook bijvoorbeeld, daar kennen veel mensen hem van de maker van de geweldige hoes van Cheap Thrills van Janis Joplin, Big Brother en the Holding Company. Een echt een klassieke cd, ik moet zeggen LP natuurlijk, uit de jaren ah, ja. uh, 60. En um, hij had een prachtige stijl en had hij al die nummers, had hij op één hoes had hij geïllustreerd in de vorm van verschillende vakjes. Nou, uh, dat bleek. Blijkt niet het enige te zijn dat Robert Crumb heeft gemaakt op dit jazz, gebied. Hè? Heel veel jazz, heel veel rootsmuziek, dingen uh, die te maken hebben met oude bluesmen. Nou, dat is allemaal hier verzameld in full color op, uh, op geweldig uh, mooi papier. De mooiste tekeningen van Robert Crumb over de jaren 60 en de jaren 70... waar het maar muziek betrof. En dat gaat nog lang door. Hij zit zelf ook in een band. Hij speelt banjo. banjo heeft voor die band heel veel materiaal gemaakt. Dus datzelfde materiaal wat in dat soort Stones boek. Het komt nog wel eens op een boek, cd mee. kan nou. niet zeggen. En we krijgen nog wel eens een keer oh. alle uh, facsimiles Dat is geen goed idee hoor trouwens. <laughs> ja, daar, daar laten we ons verder niet over uit. Uh, het, is echt, het, is, het zijn geweldige tekeningen. En het is heel erg zorgvuldig en prachtig uitgegeven. Ja, ook zoiets. Iets van, ja Je kunt merken aan het boekenaanbod, Sinterklaas is naderende. Of het nou de Bosatlas is, of het Rolling Stones boek, of die Robert Crumb. Het is allemaal je hebt dingetjes die erg leuk zijn. Oké, okay, dankjewel uh, Pieter Steins. Uh, informatie op teletekstpagina 260 en op onze website nieuwshow.nl. Ja, ik zei het al, beide gasten van ons zijn in het paars. Ik weet niet of dat toevallig is, volgens mij is dat de kleur van de dood. Jullie zijn in het zwart. Ja, wij zijn in het zwart. Ja, Irene Constance, expres paars aangedaan. Nee. nee, eigenlijk niet. Nee, nou goed. Nee. We gaan het hebben over een tentoonstelling. De dood leeft in het Amsterdamse Tropenmuseum. Die werd geopend, ook niet toevallig, uh, op de Dag van Alle Zielen. En die expositie maakt inzichtelijk hoe verschillende culturen met die onvermijdelijke dood omgaan. Diverse opvattingen over de dood, het afscheid nemen, rouwen en herdenken worden belicht aan de hand van verhalen, films, voorwerpen en hedendaagse kunst. We gaan praten met uh, de samensteller ervan, of een van de samenstellers, Irene Constance. Goedemorgen. Um, toch, de Allerzielen, dat was zelf allerheiligheid. Wanneer is november is Allerzielen en ja, Allerzielen was ja. het. Ja, ja. ja. Euh, toch is er nog een andere symboliek. Uh, tentoonstelling over de dood in het Tropenmuseum dat op de nominatie staat om als een uh, subsidie kwijt te raken. Ja, maar de titel is de dood leeft, hè? Ja. dus wij kijken naar het leven. Ja. En het leven heeft sowieso altijd heel erg veel te maken met de dood. Ja. En wij kijken naar de levenkant. Nee, maar dat, dat wordt natuurlijk wel vaak gezegd. Van ja, ja, dat dan... wordt natuurlijk vaak gezegd. Maar het is een uh, prachtige tentoonstelling geworden. Denk ik natuurlijk. Uh, en zo. Uh, ja. komt alle kijken en uh, dan kan je zien dat het Troopmuseum leeft. Ja. Hoe is het aangepakt? Want het is natuurlijk zo verschrikkelijk uh, enorm terrein. Ja, daar heb je gelijk in. Um, ik kwam vorig jaar in het Tropenmuseum uh, als tentoonstellingsmaker. En toen was er al jaren onderzoek gedaan. Er lag een hele berg van informatie, allerlei invalshoeken. En toen heb ik samen met uh, mijn collega, conservator Zuidoost-Azië, Pim Westerkamp. hebben we er naar gekeken, nog eens naar gekeken. En toen hebben we gekozen voor de invalshoek van de nabestaanden. Want Eigenlijk, ja, als iemand sterft, wat doe je dan? Hè? Uh, ja, laat ik het zo zeggen, als je op de televisie mensen ziet sterven... dat kan je allemaal aan, je ziet het, je denkt, oh ja... en dan gebeurt het opeens. Dan is iemand dichtbij en iemand sterft. Dan moet je keuzes gaan maken. Ja, wat doe je met iemand? Waar baar je hem op? Wat trek je hem aan? Waarin vervoer je hem? Waarin, ja, um, begraaf je hem, cremeer je hem? Waar denk je eigenlijk, waar iemand heen gaat daarna? Gaat hij ergens heen? Er zijn mensen die daarna nog contact blijven zoeken, anderen weer niet. Uh, hoe hou je iemand in de herinnering? En zo zijn we dus eigenlijk gekomen op de invalshoek van de nabestaanden. Hoe ga je om met de dood? En dan al die fases die je doormaakt. En die loop je ook in de tentoonstelling door. Je gaat van, ja, we beginnen in die dagelijkse dood. Je ziet op allemaal televisieschermen zie je, uh, de dood voorbij komen. In drama's, series, um, op het journaal. Zoals op... dus je zegt, ja, ik wil eigenlijk niks met de dood. Nou, die is onvermijdelijk. Je komt hem elke dag tegen. En daarna kom je in, dat vind ik wel heel bijzonder, dat is een, een Duitse fotograaf, Walter Schels. En zijn vrouw is een journaliste, Beate Lacotta. En hij is eigenlijk zelf nogal bang voor de dood. En daardoor is hij een project begonnen om mensen te fotograferen in een hospice, vlak voor en na hun dood. En dat zijn grote portretten. Maar het is eigenlijk heel prachtig om te zien. Want ze kijken, ja, als ze dood zijn, dan lijkt het net alsof ze ook slapen, vind ik. En dan Verinnerlijkt en dat is ook eigenlijk heel troostrijk. Maar het confronteert je onmiddellijk met dat sterven wel sterven is. En dan ga je naar een opbaring en die is van de Ashanti. En dat is heel bijzonder. De Ashanti is het eigenlijk het hoogtepunt van je leven, is je dood. Als je opgebaard wordt, eh, vrouwen in een prachtige trouwjurk. En je ligt met, het is een heel weekend, duurt ook je begrafenis. De familie, als je sterft, die gaat heel lang met de voorbereidingen aan de gang. Wel wekenlang. Zolang gaat de dode in een koelcel... En dan uh, na al die weken dan wordt al aangekondigd dat die begrafenis komt met grote posters in de stad. En ja, in, in de stad uh, in Ghana uh, wordt zaterdag ook begrafenisdag genoemd. Want er gaan allemaal mensen naar begrafenissen in kleuren, in rood en in, in zwart. En dat zie je al op straat. Er is zelfs sprake van een begrafenismode ja. voor de vrouwen. En. Ja, dan ga je een hele dag erheen, s ochtends vroeg, want het is natuurlijk warm daar. ligt iemand opgebaard op een ja. hele bijzondere manier. Op een heel mooi bed. Op een heel mooi bed met allemaal bling bling. En er is een hele grote scherm. Is dat te zien op een en film? Scherm, dat alle mensen langs dat bed trekken. Ja, want het is heel belangrijk bij de Ashanti dat, je, uh, dat dat het gedeeld wordt met iedereen, dat zoveel mogelijk mensen kijken nog naar degene die weggaat, zal ik maar zeggen. Maar het is dus een heel nieuw ritueel. Want die Ashanti, dan denk je, ja, dat zal wel uit de 16e, 17e eeuw afkomstig zijn. Maar als ze, als je een week lang boven de grond moet blijven, dat kan dus eigenlijk pas sinds een jaar of tien, vijftien. Nou, vroeger uh, begroeven ze mensen volgens mij. En ja, het, het, ze hadden er. Het is een nieuw ritueel ja, in die koelstijl. In en um, uh, het duurt dus lang, want mensen moeten nu ook uit het buitenland komen. Die moeten er allemaal heen komen. Ja. En die worden allemaal opgeroepen. En, uh, en nou, Victoria Antwi, dat is een vrouw die haar zuster is vorig jaar overleden. En die heeft dat weer helemaal nagebouwd in het museum. Precies ja. die opbaring. En er zijn ook uh, films, te, er zijn dus films te zien, ook heel heleboel voorwerpen te zien. Een film die mij trof, want ik was even gaan kijken bij de opening. Dat was een film van die luchtbegrafenis. Ja. Dat, was, dat vond ik echt een schokkende film. Nou, Toch hebben jullie die opgenomen. Kun je vertellen wat daar gebeurt? Ja, um, nou hij is opgenomen. Je kunt hem activeren en niet. Je ja. loopt er langs ja. in een scherm. En um, nou ja, boven de boomgrens. Als je iemand dan, uh, kan je niet begraven want de grond is te hard. Uh, je hebt te weinig hout om iemand, uh, ik zou maar zeggen, dat op te branden. Meer, ja. Dus dan heb je een sky burial. In en Tibet wat daar, was dat. In he? Tibet. Ja. En wat daar gebeurt is dat nabestaanden brengen de overledene in een soort feutershouding in een rugzak naar een klooster. Daar leveren ze het af aan de monniken. Met natuurlijk allemaal gebeden en dingen. En bij die monniken, daaronder die monniken zit... een bottenhakker, zal ik maar zeggen. En, en die neemt het lijk mee naar een hoger gelegen plateau. En hakt daar het lijk in stukken. Dat wordt opgegeten door de gieren. Die staan er eigenlijk klaar, want dat gebeurt natuurlijk vaker. En zo ja, vergaat iemand eigenlijk de lucht in. Mm. En dat is natuurlijk ook heel mooi symbolisch. Maar de, en de nabestaanden zitten daar niet met hun neus bovenop. Niet van, nou, ik ga nu eens even kijken hoe het gaat. Of op een afstand, onder het zeggen niet willen... of ze laten het lichaam achter en weten dat dat gebeurt. Het is wel de bedoeling dat je daarna gaat kijken. Nou, het is een klein schermpje te zien. Nee, ik, alleen maar voor uh, die familie. Ik, ik heb twee verschillende films ervan gezien. En bij de ene liet de familie het lichaam achter. En namen de monnik het mee. En bij de ander zag je ze op een afstand zitten. Maar niet dichterop, wel op een afstand. Want het is natuurlijk toch een, in een van de films um, uh, vertelt ook de, ik maar zeggen, de man die dat lichaam in stukken snijdt dat hij dat het heel moeilijk eigenlijk vindt. Is dus dat hij best wel wat drinkt van tevoren. Ja. Heeft wat alcohol om het aan te kunnen. En dat doet dus ook niet iedereen. Daar is een speciaal iemand voor. De, bijvoorbeeld het, het, het, het huilen. Hè? Is dat iets dat, dat door alle culturen heen gaat? Nee, want je hebt is ook in. in uh, ik wil nog wel iets zeggen dat, dat de ja. vormgeving heel bijzonder is van het tentoonstelling. Ja. Het is een, een stoffendoos die hangt in de lichthal, zwart. Ja. zwart. En, um, en in die stoffendoos heb je allemaal ruimtes ook van stof gemaakt. En in een van die ruimtes heb je een uh, crematie van balie. En op Bali, wanneer je gecremeerd wordt, dan mag je niet huilen. Want dan kan de ziel zich niet losmaken. Dan kan Stugel, hij het, weg. het is feest? Het is feest. En ook trouwens weer in Bali wordt zo'n lichaam nogal lang bewaard. Daar wordt het of gebalsemd eerst. En dan ook wekenlang bewaard. Of het wordt begraven en dan weer opgegraven. Okay. En dan gaat het in een heel ritueel, in een grote verbrandingstoren. In een toren gaat het naar een bepaalde plek. Daar staat een grote stier. Of voor een vrouw een koe. Daar gaat het in het lichaam en dan wordt het helemaal verbrand... want het zijn Hindoes, de Balinezen, en dan verbrandt het allemaal. En de as gaat in een kokosnood naar de rivier en daar, of naar de zee... en daar gaat het dan het water in en dan kan de ziel helemaal loskomen... om uiteindelijk weer wedergeboren te kunnen worden. Ja. Er is ook een, een afdeling die gaat over het hiernamaals. Ja. Uh, daar uh, zie je dus allemaal schermen met mensen die je aankijken... en dan ja. kun je dus... Uh, uh, je kunt ze, touchscreen, je kan het aanraken. Aan dan gaan dan heb je, je koptelefoon kan je opzetten. En die mensen gaan dan praten en dan vertellen ze hoe ze zich het hiernamaals voorstellen. Ja, dat was een idee van ons, want je ja. hebt het hiernamaals, dat is ook een hele ruimte. Ja. En het zijn persoonlijke verhalen van mensen. Die zitten dus sowieso door de hele tentoonstelling heen. In elk ja. gedeelte is een, vertelt iemand over. Bijvoorbeeld bij de Ashanti vertelt een, een zoon van deze mevrouw Antwi erover dat ze tante is, maar hier net het hiernamaals... hebben we acht mensen gevraagd om te vertellen... waar ze heen denken te gaan na hun dood. En die hebben een verschillende religieuze achtergrond. Van moslim tot joods, maar ook een, een, een humanist, oftewel atheïst die voortdenkt te leven op internet. Die wordt nog gegoogeld over 300 jaar. En een boeddhistische monnik ook, die vertelt dat het heel belangrijk is... als je weggaat, dat je... In goeie, dat je je goed voelt. Want dan kom je ook weer goed terecht. En een christen, een Surinamse christelijke vrouw. Ja, die, die, die een soort. Nou ja, haast kinderlijke fantasie heeft over hoe dat honamaas eruit ziet. Tenminste, dat, nou, ze het, denkt dat dat, heel dat haar familieleden ja, ja. heel daar manier is. Die leden haar daarop wachten. En ja. Dat ze die aan de poort daar tegenkomt. En wat ik het mooie vond. Uh, nou, ik heb de mensen geïnterviewd. Ja. En wat ik het mooie vond is. Uh, ja, eigenlijk. Uh, je gaat in die interviews beginnen. je denkt over het hier namen, toch best wel zwaar. Maar heel veel geloven dat er iets moois komt na je dood. En dat betekent natuurlijk ook wat voor je leven, hoe je leeft. En een ander is een Soefi. Dat had ik nog nooit eerder uh, geweten. Dat je daarin ga je naar een geesteswereld en dan naar een engelenwereld. En je kunt pas naar de engelenwereld gaan... als alle mensen op aarde eigenlijk um, die jij kent ook in die geesteswereld zijn. Waardoor je de aarde he, op, op aarde helemaal kan loslaten. En dan pas kan je naar de engelenwereld, meer naar het goddelijke. Veel, van, veel loslaten, hè? De, ja. de, de, de ziel die zich los moet maken uit het, uit het lichaam. Ja, en daarvan zie je wel meer dingen natuurlijk in de tentoonstelling. dat, dat ook nabestaanden dat willen bevorderen. Dus dingen meegeven, zodat mensen of los kunnen komen. of, of wisselgeld voor de goden. of geloofsbrieven voor de goden. En uh, ja, dat gebeurt. En waar je terechtkomt, ook je voorouders. worden natuurlijk ook wel vereerd. Of uh, bij de Chinezen, bij Qingming, verbrand je papieren voorwerpen tot een iPhone 4. Voor je voorouders, die komt daar weer aan. Want dan zorgen je voorouders ook weer goed voor jou. Um, dus er is ook een afdeling, waar, dat gaat denk ik over herinneren. Dat, waar je die uh, post portretjes hebt. Ja. Hè? en ook die, die, die sieraden die gemaakt werden van het haar van ja. de overledene. Ja. Dat is ook weer. Dat een, is op het eind uh, van ja. de tentoonzin. heb je een hele ruimte herinneren. Nou ja, je neemt ons een beetje mee nu zo door. Ik door. neem je hele. Ja, het ja, ja. heeft al die fases. En, ja. en bij het herinneren heb je hele bijzondere haar-sieraden. Uit de 19e eeuw. Ja, hebben we en de 19e eeuw. eeuw, ja. En dan werd haar van de overledene helemaal bewerkt tot, tot een sieraad, wat je met je meedoet, of in een schilderijtje. En ja, dat deden mensen ook uh, thuis. Dat was echt modieus. Er waren hele haarwerkateliers van. En daar hebben we een aantal exemplaren van naast die postmortemfoto's. Want dat is ook wel bijzonder. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, werden uh, mensen gefotografeerd eigenlijk of ze te midden van het gezin. Dan werden ze gewoon neergezet. En dan of ze na er deel van uitmaakten. Na hun dood werden ze... Voortgeven. Na hun dood. Ze waren dus, al dood. En toch nog in de armen van een zusje. Nou ja, net als die Duitse fotograaf. Die mensen ook gefotografeerd heeft na hun dood. In die zin. Ja. Sluit dat wel weer mooier rond. Ja. En, maar de doos eh. is dan niet afgelopen. Als we dan toch de hele route doorgaan. Uh, nou ja. met om de doos heen heb je nog bijzondere hedendaagse kunst. Van Jan Fabre, Marina Abramowitsch. Krien Klevis. Van een aantal kunstenaars. Want daarin zit weer ook het memento mori. Van, ja, dat je geconfronteerd wordt met je sterfelijkheid, wat natuurlijk heel veel in de kunst ook heeft gezeten. Zit. Heeft uh, iemand van jullie een vraag? Ja, ja. want uh, ik voel me af, sinds een jaar of twintig, uh, op plekken waar ernstige ongelukken zijn gebeurd nee. of zoiets, zie je allemaal van die kleine uh, uh, ja, monumentjes hè, met bloemetjes die bij, bij, bijgehouden worden door de ja. familie enzovoort. Ik neem aan dat dat heel ergens anders vandaan uh, afkomstig is. Of is dat, uh, is dat niet zo? Bestaat dat overal en nergens? Hoe bedoel je dat echt anders vandaan? Nou ja, dat het dus eigenlijk een cultuur is om, om dat zo te doen... die wij hier in Nederland overgenomen hebben. Of is dat iets wat gewoon ontstaan is Dat hier? is ontstaan. Ik. En ook vanuit, ik denk dat dat, dat ook interessant is... Uh, het, het rouwen gaat heel erg tegenwoordig over de nabestaanden. Ja. Dus die invalshoek van de nabestaanden hoort ook heel erg bij deze tijd. Vroeger had je... Dat je deed een ritueel en, en, en je had een soort vaststaande rituelen... voor het afscheid en voor het herinneren. Maar dat ging ook heel erg over dat die ziel van degene die overleden was... ergens anders heen zou gaan. En dat je hoopt dat die daar goed, bezig, ja, dat die daar goed terecht zou komen. Ja. En nu gaan heel veel afscheid en rituelen gaan om het verwerken van onze rouw. Het gaat ook heel erg over de nabestaanden. Ja. En daarin past ook die bermonumenten. Het individuelere rouwen, maar ook dat je traditionele dingen... eigenlijk een hedendaagse uh, sjoem geeft, zal ik maar zeggen. Oké okay, en wat waren ook nog de activiteiten? Ik je het nog even heel kort zeggen wat wordt er georganiseerd. Nee, kan niet meer. Er is museumnacht vanavond. Museumnacht, oké. goed, Kom kijken. Sol to sol. Pas mooi bij de dood, de nacht vind ik toch ook wel. Dankjewel, je wel, Irene Constance, samensteller van de tentoonstelling De Dood Leeft Te Zien. Dus in het Tropenmuseum, zometeen na 11 uur is het Kamerbreed. Wie zit erin? Helene Dupuy, Eerste Kamerlid, en Roel Kuiper, CU, en de voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Jaap Duperscheffer. Wij zijn er volgende week weer. Dag. Samen thuis, samen trots.